Mademoiselle Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, caline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, voor uh, uh, onze Franse quoi. Hein? Qua, hein? Qua, hein? Geïnspireerd door de zuchtmeisjes. Hele Phil Fragile van Gisburg. Hey, Bekijk en beluister zijn site. Phil nou, Guus stuurde mij, nou niet deze week, het is alweer een paar weken geleden, een hele mooie tip. Het is een zanger uit Montreal. Ik draai daar twee weken geleden trouwens al een nummertje van hem en uh, die voor zijn eerste album naar uh, Cuba afreisde... en voor een zacht prijsje de studio in kon... waar ook uh, de Buena Vista Social Club uh, uh, zijn platen had opgenomen. Nou, vervolgens ging hij op zoek naar uh, muzikanten. Nou, is een peulenschil in Cuba. Je schijnt er echt over te struikelen. En nou, het is een heerlijke plaat geworden. Het is echt een nachtmuziek. Hè? Vind die zanger nogal een zuchtjongen, maar die muziek erbij is heerlijk. Oh ja, hij heet Filimon Chante, of althans, zo noemt hij zich. Et pourtant J'ai envie de te voir encore En voor. En pourtant, mijn petite. Le EN Et son chemin de moi. T'aimer Comme il faut Mais je nog open, of niet? Nee, nou goed. Dit was dus Philemon <laughs> Chant uit Montreal, maar dan uh, opgenomen op Cuba van zijn debuutalbum Les Cézions uh, Cubaines. En, bent u nou naar de bezemkast geweest van Velosky en Jet Stevens en Laurens Joensen? Deze week was dat in Bellevue. Nee? Nou, dan heeft u echt iets gemist. Ik heb uh, genoten. Hier het openingsnummer. dat is ultieme shuffle in de zin van van alles wat. En het begint met een zingende zaag.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 last dann die rauf und schaffen Ladies and gentlemen, your attention, please. You're the much to have En komt het volgende nummer, dat ook prachtig is. Maar ja, dat uh, ga ik uh, niet laten horen. Het is de bezemkast van Velofsky, Jet Stevens en Lawrence Joensen. Uh, deze week donderdag nog te zien in Voorburg. En daarna moet u wachten tot april voor de rest van hun tournee door heel Nederland. Nou, dan komen ze ook weer eens langs in de nacht. En dan gaan we ook nog eens uh, vieren dat Lawrence zijn tweede album uit heeft. Efterklang heet het. Dat is een, een woord van zijn pa, denk ik. Hè, die van de verreuren eigenlijk komt. Naklank betekent het. En uh, daar bedoelt hij eigenlijk al zijn muzikale avonturen tot nu toe mee. Dus het is een soort muzikaal fotoalbum. Hier een prachtnummer. Geleende tijd. Toch? Is Een man met een roze bril, die alleen het goede onthouden wil. Je denkt niet meer aan leed of wat mis is gegaan en wat de toekomst brengt, nee, daar wil je niet. Johensen op topgieterisch, maar hij is ook banjomeester. Hij heeft tijdens zijn reizen door uh, het zuidoosten van de VS heel wat geleerd. De country blues in U U Austin. Hij kreeg lessen uh, van oude fiddlers in de Blue Ridge Mountains... en hij leerde flatpicken in uh, Nashville. En uh, nou ja, luister maar naar deze bewerking van een oudje van uh, John Hartford. One, two, three, four. Woo! Gooi die mando en je kamer in de kofferbak, schatje, en vanavond maak ik vuur. Het dus een naar de Veluwe, naar de oude boerenschuur. Het gedreun van de stad gaat op in vlammen, elke spanning spat in vonken uit En de nacht is zwart met sterren, ik speel mando op een steen. Daar voelt ze goed tussen de bomen, hij grijnst van snaar tot snaar. En de bomen dromen zachtjes, was ik ook maar een gitaar. Dan dus gooi die mandel en gitaar maar in de kofferbak, schatje, en vanavond maak ik vuur. Het is dus maar een uurtje naar de weduwe, naar de oude boerenschuur. Woe! Onlangs was ik op de begrafenis van Marianne Carmichelt. Dat was mooi en uh, erg verdrietig, want ze had echt nog heel wat uh, jaartjes langer mee willen gaan. En diezelfde week gleed er een luisterboek door mijn brievenbus van haar vader Simon Carmichelt. Uitgeverij Rubenstein uh, maakte een cd van de LP Kroeglopen uit 1973. Het jaar dat Carmichelt de PC-hoofdprijs kreeg. En voor de LP kreeg hij later ook nog eens een Edison... Om even aan te geven hoe ongelooflijk populair hij in die tijd was. En nu wordt hij een beetje vergeten. Vind ik ontzettend jammer. Ik vind hem fantastisch. Uh, Sylvia Witteman ook. Hè? Die bundelde in 2008 haar favoriete columns nog. Gaf het boek de titel Ik Lieg de Waarheid. Dat is uitgegeven door Muntinga. En wat een hoop epigonen heeft Carmichelt verwekt. Hè? Alleen maar Martin Bril komt een beetje in de buurt, vind ik. Nou ja, ik ben totaal ge uh, moe. Ik weet niet wat het is hoor. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar voor Carmichelt altijd wel. Nou ja. Ik moet even preciseren, ik bedoel zijn stem. Jezus, wat kon die man prettig zijn eigen schrijfsels voorlezen. MUZIEK <tied>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 Toen de deur achter haar stralige gestalte dichtviel, zei de kasterijnes peinzend, helemaal uit Groningen. <treeks> die fluiter, dat was uh, Mazi Marcelino. Willow weep for me. Tientallen jaren heeft hij gezwegen. De man die mede aan de wieg stond van menig internationaal succes in de popmuziek. Hij bleef voor ons altijd een grote onbekende, maar die tijd is echt voorbij. Want exclusief voor de Nacht van het Goede Leven vertelt hij voor het eerst zijn verhaal. Wij vragen uw aandacht voor Rex van Beuningen. De man die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de popmuziek totaal herschreven moet worden...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 Geschiedenis, recht op de een of andere manier. Vandaag gaan we het hebben over de George Baker Selection. Daar ben jij bij betrokken geweest, Rex. Uh, sterker nog, Jan. Ik, heb daar, uh, ik, ik ben lid van de George Baker Selection geweest gedurende een bepaalde belangrijke periode in mijn leven. Uh, heb jij de grote successen ook meegemaakt? Ik bedoel Oena uh, Paloma Blanca en zo? Oena Paloma Blanca was ik niet bij, omdat ik moest een sollicitatieprocedure doorlopen bij de Gruiter. Oh. Jammer. Ja, dat is, dat is jammer, maar ik heb toch nog wel een aantal andere hits mee mogen maken... zoals Santa Lucia by Night en uh, nog een aantal andere, Little Greenback en zo. Maar jij hebt een uh, potentiële hit geschreven voor de George Baker Selection, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. Ik heb voor uh, George Baker een uh, nummer geschreven dat gaat over zijn moeder. En uh, ja, dat, dat, dat, dat lag een beetje gevoelig eigenlijk, dus dat heeft hij uiteindelijk niet uh, willen opnemen helaas. En uh, toen, heb ik het, uh, ja, toen, toen dacht ik, wat moet ik ermee? En toen heb ik, ben ik naar Bobby Verhaal gestapt, mijn goede, goede vriend, M, Bonnie M. en Bonnie uh, En heb ik het aan hem aangeboden. En dat is uiteindelijk dus een enorme hit geworden. Dus uh, Ma, Baker. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my. Gelukkig, dat duurde niet al te lang. Uh, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, hè? Hoe gaat het ook alweer? Ja, uh, um, uh, ik, ik, Jan Nemoos heeft een hele mooie tekst geschreven over iets of iemand. Nou, over iemand, laat ik maar gewoon zeggen. Het is over iemand. En u moet draaien wie dat is. En uh, uh, dat is, op, is ingedeeld in drie fragmenten. Als u na het eerste fragment al weet, dan krijgt u, uh, kunt u maar liefst de drie... Weet je die dingen? Uh, knijpkatten winnen. En na het tweede fragment nog twee. En na het laatste fragment nog één. En het nummer waarop we bellen is 0800-1121. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik heb soms een blik gehouden over die nummers. Goed, uh, start het bedje maar, Joop. Dan gaan wij het eerste fragment voorlezen. Naar verluid is het een heel aardige man. Dat hebben we nooit zelf kunnen ervaren, maar we nemen het onmiddellijk aan. Hij is goed lachs, steekt met alles de draak... en weet altijd een beetje buiten het gedoe te blijven. Was een vriend voor mensen die continu in het oog van de storm moesten opereren. Draafde altijd bereidwillig op als er iets uit te praten viel. En was, en is trouwens, een vakman. Dat vinden zijn vakgenoten. Het publiek heeft dat vakmanschap nooit echt erkend. En hij? Hij zat daar totaal niet mee. Nou, als je denkt te weten... 0800-1121. En wat ga ik draaien? Uh, oh ja, uh, uh, Hazmat Modin uit New York. Dus samen met het Kronos Kwartet uh, uit San Francisco. Mooi nummertje. No mm -hmm. Het was dus uh, Hazmat Modin uit uh, New York samen met het Kronos Kwartet. Ik vind het zelf een heel erg mooi nummer. Uh, het album heet Cidade, dan weet u dat. Aan de telefoon Sita. Goedenacht, Sita. Goedenacht. Wat fijn. Hoe dat. gaat het? Ja, met mij gaat het goed. En met jou? Nou, redelijk, ja. Wat heb je gedaan dit weekend? Nog iets leuks? Nee, niet veel bijzonders. Oh. Maar je hebt me erg laten schrikken, hoor. Hoezo Dat uh, Marjan uh, Karmichelt overleden is. Oh, dat wist je niet? Nee. Wanneer is dat gebeurd dan? Dat is uh, vorige maand gebeurd. Oh. Ja. Ja, dat was nou. echt een vroegja. Ja, ja uh, want uh, uh, uh, hoe oud was ze? Ja, oh. 65 moet ja, ze zijn. Ja, precies. 69 of 68. Of, oh, of, of ja. nou, negen, nou, ik weet het niet meer. Ja, ik kende haar al heel lang. Nou, ja, goh. Nou, ja. dat was niet de bedoeling om je te laten schrikken. nee. Maar goed, nee. ik heb daarom ook weer Simon Carmichelt. Ik kreeg die cd die week in de, in, de, in de brievenbus. En toen dacht ik, nou, alsof het zo moet zijn. Dus dan ga ik daar weer eens wat van draaien. Nou, nou, nou. Hou jij ook van die, van die, die voorgelezen columns van, van de Carmichelt? Uh, ja, ik hou wel van, uh, van Simon Carmichelt. Ja, ja bedoel ik. Ja. Maar uh, <laughs> zo'n leuke vader was hij niet, hè? Nee, nou, <lacht> laten we daar nou maar niet over gaan hebben. Nee. Wij gaan gewoon lekker het, uh, het spel spelen. Sita, uh, wie, wie denk jij dat het is? Ik dacht uh, Jack de Vries. Of Jacques de Vries, hoe heet hij? Ja, ja, Jack de Vries. En uh, waarom dacht je dat? Dat is niet goed, hè? Nou, wacht dat, even. Want anders ga je niet door. Oh. Anders vraag je je niet door. Nee. <lacht> ja, nou goed. Maar waarom dacht jij dus aan Jack de Vries... Nou, omdat hij zich nergens wat van aantrekt en uh, gewoon zijn eigen gang gaat. Oké. Okay. Dat hij, dat, uh, dat hij uh, met een ondergeschikte gaat scharrelen en zo. Nou, dat zijn gewoon dingen die, niet, die je als publiek uh, figuur niet kunt maken. Nee. En hij had zoiets van: nou uh, ja. Uh, Ik doe het gewoon. Ja. ja, nou goed. Dan had hij even moeten wachten, hè? Hij ja, had hij even moeten uit, uit het oog van de uh, storm moeten zijn, ja. ja. Het uh, uh, is niet goed, maar dat had je dus al begrepen. Maar ja, ik vind het ja, niet zo gek had je bedacht. Gezegd, ja, anders ja. had je gezegd van, ik leef nog even door. Ja, ja, ja precies, ja, ja, nou begrijp ik wat je bedoelt, ja. ja. Nou, Heet blijf ik, luisteren. Mag, als je uh, talen, mag ik je ja? nog even kritiek geven? Nou, ja. uh, die opnames die jij maakt, hè, die jij zelf maakt vanuit een theater, die zijn bijna niet te volgen. Oh, is dat Zeker zo? niet als jij dus. Uh, nee, de geluiden, alle geluiden komen hard. En als ze dan van het toneel komen. dan hoor je het bonken van, uh, van het uh, lopen. hoor je harder als de stemmen en zo. Dus het moet even iets anders, apparatuur. Oh. oh, nou, want ik had net. Je hoorde je ook een opname uit het theater. Was, was ja, dus, nee, maar ik ben, uit... ik ben even weg geweest. Ik ben even uh, een oh. ommetje gaan maken. Want het was zo lekker weer. Okay. Dat en nu en nou is het hartstikke stil. Ik heb uh, twee auto's gezien. Nou, lekker toch? Lekker rustig. Nou, vind ik zo heerlijk. Oh man, even... Dat doe ik wel vaker. Als ik okay. dan nog niet slaap, dan ga ik eventjes een ommetje maken. Nou, heerlijk. Sita, ja. ik, ga, ik ga het volgende fragment voorlezen. Mocht je het weten, bel me rustig nog een keer. Oké? Okay? Ja, ja, ja, ja, ja, Goeienacht, hè? Ja, dag. dag. rustig, dag. Hij mag graag een V-teken maken. Hij moet inmiddels bijna het moet in, inmiddels bijna dwangmatig zijn. Lens in de buurt, hand schiet omhoog, wijze middelvinger moeten aan de slag. Inmiddels heeft in zijn geval dat veeteken wat meer betekenis gekregen. Hij is een vrolijke zeventiger die zich op miraculeuze wijze... totaal niet laat belasten door het verleden. Zijn carrière is voor hem geen last. Maar een vederlicht, prettig nostalgisch gegeven. En wat doet hij intussen? Oh, lekker overleven. Reist momenteel, momenteel door heel Europa met vrienden. Vrienden zat. 0800-1121. En, uh, ja, wij gaan iets anders draaien. Swiebertje Van 1955 tot 1975 uitgezonden. Echt wel deel van mijn jeugd. Ik moest vooral altijd lachen om Malle Pietje. En volgens mij was dat altijd helemaal geïmproviseerd. Nou goed, er is in ieder geval een, een, een, een cd uit... met allemaal televisietunes van kinderprogramma's. Hier komt hij See?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 Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de dus door nog zo'n Ja, we onderbreken even onze uitzending. We gaan uh, naar een nieuwsflit. Het is nu uh, 17 voor 4. In Japan is opnieuw een explosie geweest in een van de kerncentrales van Fukushima. Volgens de Japanse tv was er een waterstofexplosie waarbij een muur is weggeslagen. Er was enige tijd een witte rookpluim te zien. Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere kernreactor in dezelfde centrale bij Fukushima. Hoe groot de schade is en wat de gevolgen zijn is nog onduidelijk. Tot zover. En uh, wij gaan weer door. Dat is nou even raar, hè? Zo'n onderbreking. En een slecht nieuws natuurlijk. Voor als je in Japan woont. En misschien in verre omstreken. Uh, wij waren le le le lekker gezellig naar Swiebertje aan het luisteren. En ik hoopte dat er iemand zou bellen. Maar er heeft niemand gebeld. Nou, ik krijg nou wat. Is het dan zo moeilijk? Volgens mij helemaal niet. Maakt niet uit, maar we gaan gewoon het derde fragment lezen, lijkt mij. Ja? Hij is alles geweest. Icoon, idool, alcoholist, getrouwd, gescheiden, ex-bandlid... soloartiest, orkestleider, maar altijd met wat hulp van zijn vrienden. Wat moet die man een plezier hebben? Een ziekelijk kansarm jochie, dat is hij geweest. Balanceerde op het randje van de dood. Was van alles, behalve moeders mooiste. En werd alles waar hij ooit van had kunnen dromen... Deed braaf en gedienstig mee tijdens ellenlange studiosessies. Heeft in zijn periode met Superstatus maar één keer een solo gespeeld. Met tegenzin ook nog. Soleren, gedoe, houdt hij niet van. Teamspelertje, hè? Weet jij het al, Joop? Ik zit zo zo'n joop kijkt zo mij zo aan. En, uh, uh, Thomas weet het, want het staat erboven. <laughs> nou, bel eventjes, ja. 0800-1121. Zo moeilijk kan hij toch niet zijn? Nou, dan draaien wij gewoon nog... Uh, uh, nou, raad maar even, want uh, u herkent het wel. Doe eens. MUZIEK Kor? Hallo, heb ik jou ja. in de lijn, Kor? Kor, herkende jij dat? Wat zegt u? Kor, herkende je wat je net hoorde? Ja, ik herkende er iets van, ja. Tenminste, ik dacht er iets van te herkennen. Van wat leven of dood en zo. Dus. Nee, maar dat nummertje wat je net hoorde, bedoel ik? Nee, nee, maar dat heb ik bijna niet gehoord. Ik zit met zo'n oortje in, want ik zit in een vrachtwagen. Dus oké, oh, oké. Okay, okay. Nou goed, het was. Uh, wij vroegen ons af. Uh, hoe het eigenlijk uh, met Sindela is gegaan. Want dat was natuurlijk de tune van Floris die je net hoorde. Maar goed, dat maakt er niet uit. Cor, uh, jij zit in de wagen. Wat, zit, wat heb je allemaal erin zitten? Wat, wat, wat ben je aan het uh, doen? Coca-Cola. Coca-Cola? Ja. En dat moet van waar naar waar? En dat moet van uh, Dongen naar Tilburg. dus eigenlijk vlakbij. Oh. En dan ben je klaar of moet je dan nog iets anders doen? Even uh, ben je laagje dan ben ik klaar, ja. Oké, okay, nou. Cor, wie denk jij dat het is? Julio Iglesias. Julio is een regias. <laughs> hij zingt en wordt nooit nat. Julio is een regias. Nee, dat is niet goed. Maar hoe kom je erop? Ja, het verhaaltje van op leven en dood. vieren uh, vierenfluiter, en uh, knappe man. En, uh, nee, juist niet. Nee, hij, hij, was, hij was van alles, behalve moeders mooiste. En ja. Julio Iglesias is juist wel een mooie nou, ja. man, toch? Nee, goed. Ik, ik vond dat je niet zo mooi was, eigenlijk. Maar... Jij vond hem niet zo mooi? Nee, ik, ik heb niet veel verstand van mannen, gelukkig. <laughs> nou, Cor, helaas. Uh, ik okay, ga naar de volgende. Hey, fijne nacht op. nog, hè? Volgende meer, succes. Oké. Okay. Dag, Jan. Ja, goedemorgen. Jan, wat, wat, jij klinkt ook alsof je in de, in de wc zit of in een, in, in een cel. Ja, dit is een soort cel. Het is een vrachtwagen. <laughs> jij zit ook in de vrachtwagen. Ja, ik zit ook in de vrachtwagen. En wat heb jij voor spullen bij je? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, je moet even je radio uitzetten, Jan, anders... Uh... Ja, dat hoor ik niet, Jan. Wat grappig. Dit werkt niet zo. Je moet de radio uitzetten en met mij blijven praten, of niet? Jan, ben je er nog? Ja. Het klinkt wel mooi, het is ja? wel radiofonisch heel interessant. Jan, wie denk jij dat het is? Ja, dat gaat over een, over een parrot installatie. En die, nu gaat hij over de radio, of over mijn telefoon. Ja. Oké, okay, dus nu gaat het rustig. Oh, nu kunnen we weer gewoon praten. Ja. Nou, moet je eerst nog even zeggen wat je in de, in de, in de wagen hebt zitten? Ik heb nu uh, een le leeg fluster in. Ik kom nu bij, uh, bij een kijken vandaan... en heb ik uh, gesneden groenten naartoe gebracht. Oh, Oké, okay. en nu ben ik klaar of moet je meer doen? Nee, nu, ik, nu ga ik terug naar, naar, naar, naar Warme Huizen. En dan ga ik daar het fris los en dan ben ik klaar. Oké, okay, nou goed. Jan, wat denk jij? Wie denk jij dat het is? Ik denk Ringo Starr. En waarom denk je dat? Nou, with a Little Help from My Friends, dat was een aardig afsluitertje. En dan, uh, ja, dat is wel een klein beetje een, een feestvieren. En uh, ja, hij was natuurlijk eigenlijk een, niet helemaal de populairste jongen van een stel. Op de base, een beetje een genadige muzikant. Wel een hele goede drummer die door heel veel mensen onderschat wordt als drummer. Ja. Maar uh, nou, wel, ja, dus, hij gaat met uh, Ruben Kings of uh, hoe zijn clubje heet schaduwt hij een beetje de wereld rond. En uh, ja, met een beetje feesten met, met zijn maten eigenlijk. Ja. Nou, ik eigenlijk vind uh, Jan uh, hartstikke goed. Je hebt gewonnen. Het is, uh, het is inderdaad uh, Ringo Star. Ik vind het toch altijd leuk dat er altijd wel iemand is die, die het uiteindelijk raadt. Dus uh, ja. blijf even aan de lijn. Dan noteert Thomas je, je adres en dan krijg jij zo'n zo Ja, Mag ik je, je nog stort... dan een compliment maken voor je programma waar ik altijd naar luister? Oh ja, wat fijn. Ja, ik vind dat ontzettend leuk. Nou, heel goed. Blijft dat ja, doen. Ja, en, en die hele leuke programma's die verdwijnen rand van de radio, hè? Ja, ja, ja. Het is, uh, ja, ik stop, er, ik stop er veel energie in en ik hoop dat het, uh, dat het een beetje overkomt. Nou, ben ik Ja, is helemaal tof gewoon. Nou, goed. Hé, hey, fijne nacht nog, hè? Ja, van hetzelfde, dankjewel. Oké, okay, doeg. doeg. hoi. En, ik ga nog een tuentje laten horen. Ongemeen suf, dat is namelijk een tune van... Q en Q. Nou, vind ik heerlijk om terug te horen. Was overigens van de KRO, hè? Nou, we gaan uh, terug naar 1974. Het is heel weird, want er zitten teksten in. Die rode Mercedes die in het bos op ze wacht. Nou, ik kijk vast weer naar. Uh... Zich met vuur je wangen. Achter de rug van mijn vader's stoel. Af en toe kijkt ze, en dan roept ze: Ik ben bang. Nou, en op die manier uh, mist ze wel een boel. Uh. Mijn moeder zegt dat ze weet wie het gedaan heeft. Die man met die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Die wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat op mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ken listen genoeg. dochter dit wel eens voorgeschoteld. En die, uh, die, die serie, hè? die is ook op dvd volgens mij. En nou, die vond het nog best wel te doen. Die vond het nog best te doen. Ik vind het wel inderdaad erg traag. Maar goed, uh, ik heb een boekje hier. Het heet uh, Mannen die naar vrouwen fluiten, kunnen naar vrouwen fluiten. Kent u die? Dat zijn taalkundige spitsvondigheden, verzameld door Dubbelzinnig. <hums> nou ja, goed, dat is dan wat minder, maar er, st er staan wel leuke in. Dus ik zal er eens een paar voorlezen. Uh, oh ja, wacht even, dit moet ik ook even lezen. 16.000 twiepel. Dat zijn Twittering people. Die hebben bijgedragen aan de samenstelling van dit boekje. En het hebben ze gedaan door de leukste uitspraken die uh, Twitteraar uh, et de ad dubbelzinnig hun dagelijks voorschotelt, te retweeten. Dat wil zeggen dat ze die nogmaals de Twitter-sfeer instuurden... voor hun eigen volgelingen. En de populairste taalkundige spitsvondigheden zijn in dit boek opgenomen. Nou, ze zijn niet allemaal even spitsvondig, maar sommige zijn wel leuk. Deze vond ik leuk. Een torpedo. Een toor die kleine kevertjes lastig valt. Nou, die vind ik leuk. Die vind ik echt wel leuk. Wie niet rookt, drinkt of auto rijdt, is een belastingonduiker. Dat is ook een goede. Oh, deze. Groen betekent onervaren. En links staat voor onhandig. Waar staat groen links dan voor? Ja. Of hier, je kookdealer niet aan de lijn krijgen. Ja. Als een man. Nee, die vind ik flauw. Die doe ik niet. Even kijken. Um. Als vegetariërs zo van dieren houden, waarom eten ze dan al hun eten op? Je kunt me verantwoordelijk houden voor wat ik zeg, niet voor wat jij verstaat. Dat is ook onaardige. Of, um, Auto's hebben een bumper en potloden een gummetje. Mensen maken nu helemaal fouten. Roken. Het blijft een teer onderwerp. Vind je Kijken. Ergens achter staan als je ervoor bent. De gevangenen luisterden geboeid naar de rechter. Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. Dat vind ik ook wel een leuke. Waarom, heeft een waarom heet een verdieping een verdieping, terwijl het eigenlijk een verhoging is? Ja, dat weet ik ook niet. Dat moeten we uitzoeken. Uh, even kijken wat hebben we hier. Een vrouw die aan de was was, zag zeven vliegen vliegen. En er was ook een bij bij, maar die vloog over de weg weg. Een mening is iets wat jij vormt. Een overtuiging is iets wat jou vormt vind ik ook wel een diepe. Ja. Ik ben een geheel onthouder. Ik vergeet niets. GELUIDEN. Nou, die is wel leuk, hè? Um, verzuipen. Drinken in het buitenland. Daar moet ik even over nadenken. Uh, ah, verzu verzuipen. Oh ja, verzuipen, verzuipen. Drinken in het buitenland. Oh. Eet maar Freud. dan blijf je jong. Mm. Luchtzakken. Vervelende mannen in een vliegtuig. Wie geen tijd heeft, kan er niet mee omgaan. Als man heb je natuurlijk het laatste woord. Ja, schat, goed, schat. Als tijd geld is, wat is iemand die nooit tijd heeft dan arm? Hm, hm, hm. Ik hou van groen, dan kun je tenminste doorrijden. <lacht> Honing met een bijsmaak. Oh ja. Een wegatlas die je niet kunt vinden. Hm, hm, hm. Uh... Een gebogelde die beseft dat het ergste achter de rug is. Mm. Drink nooit vermoed als je vermoedt dat je nog vermoedt. Die kende ik, ja. Gisteravond werd er een boeiende lezing over sigaretten gehouden. De aanwezigen staken er heel wat van op. Mm. Een wesp met bijverschijnselen. Uh. Sommige, nichten, sommige nichten solliciteren alleen naar nevenfuncties. Vla. Hé, hey, tot zo.